10 uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan. Goedemorgen. Voor het derde jaar op rij waren er vorig jaar minder ongelukken in het verkeer... waarbij een dode of gewonde viel. Het waren er bijna 76.000. Dat is een daling van 600 vergeleken met het jaar ervoor. Rotterdam en Amsterdam zijn koploper. In Almere waren er juist minder verkeersongelukken. Meer dan 10.000 huizen en bedrijven in Tilburg zitten zonder stroom. Netbeheerder Enexis is ermee bezig... en denkt dat in de loop van de ochtend de problemen verholpen zijn... Twee steekincidenten in Brabant. In Wagenberg werd bij een bushalte vanochtend een gewonnen man gevonden. En volgens de politie bij Omroep Brabant was hij gestoken. In Eindhoven werd vannacht een man neergestoken. Hij raakte zwaar gewond. In dezelfde straat werden in een huis twee verdachten aangehouden. Een politie en brandweer zijn in de Maas bij Venlo op zoek... naar een man die daar misschien in ligt, meldt de regionale omroep. Vanmorgen zagen mensen in het centrum een blote man lopen. Hij ging richting de Maas. Wordt rekening mee gehouden dat hij in het water is beland. Niemand heeft dat gezien, maar hulpdiensten willen het zeker weten. Dan het weer van weer online. In het westen en noorden valt nog een beetje regen. In de rest van het land is het vandaag droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt 8 tot 11 graden. Joveel verkeer dan door Flitsmeister. Je krijgt een vertragingen van 10 minuten of langer. Dat is op de A28 richting Amersfoort... tussen Strand Nulden en Nijkerk. De weg is daar in slechte toestand. De oprit is ook dicht en de vertraging is een kwartier. En de A50 richting Zwolle tussen Apeldoorn-Noord en Epen. Hoofdrijbaan is dicht, hetzelfde stukje daar. Verkeer wordt omgeleid en de vertraging is zo'n 10 minuten. Een flitser op de A7 richting Amsterdam. Bij Wognum staan ze te flitsen bij hectometer praal 34.3. A16 richting Rotterdam. Let op bij Dordrecht bij 35.2. A28 richting Amersfoort, bij Soesterberg, bij 9.2. En de A59 richting Breda. Let op bij Waspik, bij 106.0. music Vincent Tronk. Goedemorgen, Vincent. Hey, goedemorgen. Het is de nummer 1 uit de top 40 die je nu hoort. Dit is Taylor Swift. You music. You music. You with you. I heard you on the megaphone. Quite the pyro You light the match to watch It blow possess the key, no longer drowning and deceived, all because you came for me Ze staat twee maanden op nummer 1 in de top 40. En gistermiddag bleek het gewoon weer onveranderd voor de tiende week op rij. De numero uno, Taylor Swift hoorde je, en de Fade of Ophelia. Goedemorgen. Goedemorgen. Yes, goedemorgen. Zaterdag 17 januari. Me... Misschien uh, stond je afgelopen week wel voor me. Voor me in de digitale wachterij voor het concert van Bruno Mars. Na acht jaar komt hij eindelijk weer naar Nederland. In juli geeft hij maar liefst vier concerten in de Johan Cruijff Arena. En ik dacht, ik moet hierbij zijn. Dus uh, ik heb me aangemeld voor de pre-sale afgelopen woensdag. En ik was duidelijk niet de enige. De wachterij was echt enorm. Er stonden tienduizenden mensen voor me. Nou ja, na een half uurtje wachten. Toch gelukt. Ik was er doorheen. Ik kon tickets kappen voor Bruno Mars. En toen had ik even stress... Want ik zag die prijzen. Dat is echt niet normaal. Het was, het was hartstikke duur. Maar ja, je bent dan door die wachtrij heen. Je hebt een half uur gewacht. Ik dacht toch, ja, ik reken maar gewoon af. Ik, uh, ik heb twee tickets gekocht. Uh, hoeveel euro ik precies voor een ticket heb neergelegd, vertel ik je zo. Maar ik ben eerst even benieuwd. Hoeveel zou jij maximaal betalen voor een concert van je favoriete artiest? En dat hoeft dus niet per se Bruno Mars te zijn... Maar stel je bent groot fan van Taylor Swift, Ed Sheeran, Eminem of Beyoncé... hoeveel heb je over voor een ticket? Je kan het even in de Q-app makkelijk aangeven nu. Ik heb zo'n slidertje aangemaakt en die gaat van 0 naar 1000 euro. Ik ben wel benieuwd. Laat even weten wat jouw maximale bedrag zou zijn... dat je over hebt voor een kaartje van je favoriete artiest.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 Uh, ja, je komt in de Q-app even aangeven hoeveel je maximaal over hebt... voor een concert van je favoriete artiest. Ik heb zelf schandalig veel betaald voor Bruno Mars. Ik vertel je zo meteen hoeveel. Uh, ik heb even zo'n slider gemaakt. Bedrag van 0 tot 1000 euro. Uh, schijnt als je die slider een beetje invult dat je niet precies ziet... of welk bedrag je ziet. Dus een beetje, beetje natte vingerwerk. Maar ik zie ook heel veel appjes binnenkomen. Uh, gemiddeld in ieder geval zie ik hier dat mensen maximaal... 125 euro hebben over voor een uh, favoriete artiest. Maar er gaan echt veel mensen hard overheen hoor. Ik bedoel Harold die stuurt een berichtje. Die zegt, ik zou uh, maximaal 150 betalen als ik Queen live kan zien. En Jeffrey zegt, ik heb ooit 300 euro betaald voor Taylor Swift. Dat is veel geld, maar het was het meer dan waard. Maar uh, ja, er gaat nog iemand te uh, ruim overheen. Uh, Pietje, goedemorgen. Goedemorgen. Het is geen anonieme naam, hè? het is echt Pietje. Nee, nee, nee, nee, het staat echt in mijn paspoort. Ja, wat een, wat een leuke naam. Gezellig, Pietje. Um, jij, hebt, jij hebt, nou ja, geen 100 euro, maar meer dan hoeveel? 1200 euro. 1200 euro neergelegd voor je favoriete artiest. Diep ja, het in het favoriete... buidel. Ja, ja, we waren tevoren in Las Vegas. En uh, dat is eigenlijk de enige plaats waar ze toen optrad. En mijn, ik had het met mijn ouders over, je bent er toch maar één keer, en toen zei ze ja, koop die tickets maar. Dat was eigenlijk als cadeau van mijn vriendin. Ja, en uh, het was echt super. En nou, wie heb je live gezien dan? Adel. Uh, Adel, 1200 euro voor Adel. Ja. <laughs> ja, maar het was dus wel het geld waard. Nee, 100%. En je was in Las Vegas, heb je nog even het geld ja. teruggewonden in, in, uh, bij het gokken? Ja. Ja, ik stond 1200 euro in een plus. Dus ik dacht, ik kan er wel vanaf, Maar je weet hoe het gaat, de lastfee ik weg. Ja, je hebt natuurlijk alles op rood ingezet en die was alles kwijt. <laughs> Zo ongeveer. Ah, Wat zonde. Dus je hebt niks nou, meer ervan over? Nee, nee, ah. nee. Wel de ervaring, de ervaring. Nou, Pietje, je hebt het ruim het hoogste bedrag. 1200 euro voor je favoriet artiest. Dank je wel. Dank je wel. En daar val ik echt wel mee. Ik zit te klagen over de Bruno Mars. Ik heb een ticket gekocht. 170 euro. En dan wel tweede rang. Ja, ik vond het duur. Maar goed, ik ga hem wel live zien. Heel veel zin in. Bruno Mars, hoor je nu? Appetit. <tied met de trompeten> Nanda Richer bij Q-Music en Kiss Me. We mogen het weer zeggen, dat is toch lekker. Beetje. Ja, druk maar op die knop, zoek maar, die is er niet meer. Het verboden woord zit erop, maar wat was het dan een leuke week. Het uh, is echt heel vaak gezegd, het verboden woord. En er is één iemand geweest van de Q-DJ's... die uh, gisteravond een award heeft uitgereikt gekregen. De award voor de domste verspreking. Wie het is hoor je zo, maar hij is er wel een beetje ingeluisterd zei hij zelf al.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 Nu bij Energie Direct, energieknallers. Dat zijn voordeelacties op je energiediel. En die regel je zelf in een paar klikken. Doe je dat nu, dan knalt het voordeel tot wel 400 euro korting. Klik, klaar, knallen maar. Op energiedirect.nl Goedemorgen, het weekend weerbericht. Het is droog en straks meer zon. Het is 8 tot 11 graden. Komende week echt lekker veel zon. En zo goed als droog ook wel eens anders geweest. Lekker hoor. Q-verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A28 richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Nijkerk. De weg is daar een slechte toestand. Oprit is dicht. De vertraging een kwartier. En de A50 de andere kant op tussen Apeldoorn, Noord en Epe. Uh, het verkeer wordt omgeleid en daar de vertraging 10 minuten. Flitsers op de A7 richting Amsterdam. Let op bij Wognum. hectometerpaal 34.3. A9 richting Alkmaar staan ze bij Spaarndam bij 46.7. A28 richting Amersfoort bij Soesterberg bij 9.2. En richting Zwolle bij W. Ze hebben kort geflitst bij 80.5. En de A59 richting Breda. Let op bij Waspik 106.0. Q-Music. Vincent Pronk. Everybody at the bar get tipsy. Dit is Shabouti. Q-Sounds battle with you. What the hell do I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 Alex Warren hoorde je en Eternity. Heb je een beetje lekker geslapen? We mogen het weer zeggen, het is lekker hè. Het woord beetje. We kunnen weer vrijuit praten, allemaal. Het verboden woord van music zit erop. Ja, het verboden woord mochten we een week lang niet uitspreken. Nou, dat is niet echt gelukt. Want in totaal is het afgelopen week 96 keer gezegd. Dus we hebben 96 luisteraars mogen verblijden met 500 euro. En ik raad je echt aan om de mega compilatie te bekijken. Die staat op Qmusic.nl en in de Q-app. Daar vind je dus alle momenten terug waarbij het echt helemaal mis ging. Er zitten hele grappige versprekingen tussen. Maar er is één iemand geweest bij Q die dit jaar mag pronken... met de titel de beetje domste versprekingen. Die prijs werd uh, gisteravond uitgereikt door Tom en Bram. Het is een serieuze award. Die staat in de studio. En Tom vertelde naar wie de award ging. De beetje domste verspreking. Ik heb hem hier in mijn handen. Prachtig ding. Maar bij wie komt hij op het nachtkastje? Nou, ik zou zeggen: Hallo Dommert. Hey, jongens, avond. Uh, Mantie van ja. hey. uh. En hoe klonk die verspreking ook alweer? Goedemorgen Jip. Goedemorgen Matty. <laughs> Wat is het verboden woord ook alweer, eh, Jip? Beetje. Ja, een beetje. Ja!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 While you're trying to save us, I'm our trying not to get wasted love. Wake me up. Oh, tell me I'm doing the sacred thing. No, the wasted love. What well, the love? love, love.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 Wake me up, or tell me I'm doing the safe and safe None of the wasted love, la -la -la. the same I need. Ik vind het echt zo'n liedje wat we nog gaan terug horen bij The Voice of Holland... wat nog vaak gezongen gaat worden. Heb je nog gekeken gisteren? Na vier jaar weer terug op televisie, The Voice of Holland... Op een veilige manier, meer controle achter de schermen... en verder was het gewoon weer oud en vertrouwd. Hè? De rode draaiende stoelen waren er weer met die grote knop... Ilse de Lange terug als coach. Ook nieuwe coaches, heel leuk. Suzanne en Freek, Willy Wartaal, Dinant Woesthof zaten in de rode stoel. Die hebben trouwens een fantastische opening gedaan. Echt een dikke tip om even terug te kijken, want ze zongen elkaars liedjes. En ja, wie gelijk indruk maakte, vond ik, was Sanne. Sanne was de allereerste die auditie mocht doen... na vier jaar op het podium van de Voice of Holland. Nou, echt waanzinnig goed dit. Is het noir? Het is alweer een Ja, ja.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 de voice of all, het is terug. En dat is lekker. Volgende week gaat trouwens ook in Amerika de voice weer van start. Daar is deze vrouw al jaren een van de coaches. En je hoort er nu. Het is Kelly Clarkson. Key Music, my life, voorbeeld will without you. said before Like how much you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 Zing maar eens op je de tekst wel goed, dank maar eens op je.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 Make Your Music en Sera, je hoorde Stay Never Leave. Het is 17 januari. Het is vandaag de verjaardag van Adam Richard Wiles. En die naam zegt je misschien niks. Adam Richard Wiles is een DJ, is een hit, ken je 100%. En je hoort hem zo meteen in de Top 40 Classic. Oh, Kenziek Dunn, komt eraan. Hey ondernemer. Heb jij van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen?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 Met Moneybird. Deze week in de bonus: alle melk in breaker per stuk 99 cent. Alle chocomel en fris die liter bakken 1 per 1 gratis. Alle igloofish cuisine en viskraam ook 1 per 1 gratis. En lees, Cheetos en Doritos value en party packs 2 stuks 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen. van Albert Heijn.